Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A8. Amsterdam Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog 2 kilometer. De vertraging is een minuutje of 5. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Keep on, keep on, keep on.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 I live on dog, a young, heavy, I feel a mignon, then you can best believe that's bull. Here's what I'm talking about. Screw it up in! Screw it up I've been Catholic, show me a little bit, and some they call me Vanilla Child. But you know that don't mean my world to me, cause baby, name can't crap my style. I'm a chicken and bust collard greens, a little hot water, cold. Okay, cares, daddy? But don't you let that go to your head. That's what I'm looking, baby. Swank! Het is je van zon zee Zandvoort en zomerhit Erin whispers in the night voices filling up your mind You're like a ghost of you You've been drowning in the Slowly saving up the pain Can't stop.